zes uur. NPO Radio 1. met Mark Visser. Goedenavond. Laatste half uur van Nieuws en Co. Twee politieke vrienden ontmoeten elkaar. Trump en Macron bespreken de wereld. En vriend van Nieuws en Co. Pieter Kobelens vertelt over de manier waarop defensie omgaat met nabestaanden van een omgekomen militair. Eerst het NOS journaal Wouter Wogemoet.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 In juni moet daar duidelijkheid over komen. Het kabinet besloot eerder dat er vanaf 2030 geen gas meer uit de Groninger bodem wordt gehaald. Premier Rutte blijft erbij dat hij geen memo's kende over de afschaffing van de dividendbelasting. In het vragenuurtje zei hij dat hij zich geen memo's kan herinneren. Vrijdag bleek dat er wel documenten zijn over het omstreden kabinetsplan dat 1,4 miljard euro kost.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 Voor de tiende keer in één week tijd is er drugsafval gedumpt in de Brabantse natuur, meldt Omroep Brabant. Bij een slootje in Ulvenhout lagen vijf vaten met chemicaliën. De politie zoekt uit of de vele dumpingen van de laatste dagen verband met elkaar houden. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman vertrekt. Ze wordt wethouder in Utrecht. Voortman zit sinds 2010 in de Kamer. Ze werd in 2014 voor een maand geschorst... door toenmalig fractievoorzitter van OJIK. Omdat ze geheime informatie had gedeeld... over de benoeming van de nationale ombudsman.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 De man die gisteren in Toronto met een busje inreed op voetgangers, wordt aangeklaagd voor 10 moorden en 13 pogingen tot moord. Hij moest vandaag voor het eerst voor de Canadese rechter verschijnen en toonde nauwelijks emotie in de rechtszaal. Over een motief voor zijn daad zei de 25-jarige man niets. Volgens de Canadese premier Trudeau is de nationale veiligheid van het land geen moment in gevaar geweest. Obviously all Canadians continue to have questions about why this happened, what could possibly be the motives behind it, as was uh, indicated last night by our public security minister, at this time we have no reason to uh, suspect that there is any national security element uh, to this uh, attack. Rugproblemen waren er de oorzaak van dat schaatser Sven Kramer niet in topvorm was bij de winterspelen in Zuid-Korea, zei hij zelf vandaag bij de eerste training van het seizoen. Volgens Kramer liep hij de gouden medaille op de 10 kilometer mis door een instabiele onderrug. Uiteindelijk uh, had ik het hele jaar al een beetje last van, van rugklachten en zo. En um, daardoor best wel behoorlijk uh, krachtverlies in mijn linkerbeen. Uh, door krachtverlies is de aansturing niet optimaal geweest de afgelopen jaren. En uh, ja, we hopen dat uh, dit jaar beter onder controle te krijgen. Ook op de WK Allround in Amsterdam eindigt de Kramer teleurstellend... als zesde op de 10 kilometer. Het weer nog. Vooral in de noordelijke helft van het land... valt er vanavond af en toe regen. Die regen trekt vannacht naar het weg en de minima liggen rond de 11 graden. Morgen breekt de zon af en toe door, maar smiddags is er wel kans op een bui. En het wordt morgen 11 tot 16 graden. AWB Verkeersinformatie. Helene Geest, bij de AWB. Hoe is het op de A15? Op de A15? Nou, die heb ik niet eens meer in mijn oh, lijstje staan. Die is al dus mee dan mee. gaat het okay, vast een stuk beter. Ik ja, denk <laughs> dat het een probleem waren bij de Botlekbrug. Maar die, ja, uh, het, er is zijn er wel voorbij. problemen bij de Botlekbrug. Ja. Maar dat levert eigenlijk niet zo heel veel vertraging op. Dus uh, ja, het verkeer kan daar natuurlijk vrij makkelijk omrijden. Verder sowieso niet zo heel veel problemen meer. Het is een spits zonder al te veel uh, moeilijkheden. Er staat nu nog 300 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn nog wel een lange file... tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 6 kilometer. Kwartiervertraging, daar, er staat een auto met pech... waardoor de rechterrijstrook ook dicht is. En op de A4, daar heb je ook nog behoorlijk wat op onthoud... van Rotterdam naar Amsterdam, tussen Delft en Zoetewoudendorp... 13 kilometer. De vertraging is daar bijna 20 minuten.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 NOS NTR. Nederlandse moskeeën krijgen geld van onder meer de golfstaten. Gisteren kon u hier al horen dat Nieuwsuur die lijsten boven tafel kreeg. De angst is toch dat die fundamentalistische variant van de islam uit de Golfstaten ook met dat geld meekomt naar Nederlandse gebedshuizen. En dat uh, moslims hier ja, daar dan mee worden geconfronteerd. Mark Visser. Nieuws en co. Bij de Kamer is verontwaardigd. Die dringt al heel lang aan op openheid over geldstromen... uit de Arabische wereld naar moskeeën in Nederland. Verslaggever Wilke Boom in Den Haag ja, dat die lijst nu op straat ligt. Dat is dan koren op de molen voor de Kamer? Ja, absoluut. Want uh, de Kamer dringt dus al jaren aan op openheid. In de huidige kabinetsperiode, ook in de vorige kabinetsperiode al. Maar zonder veel succes, want het kabinet houdt de boot steeds af... Er is in 2016 wel een, een lijst met moskeeën vertrouwelijk ter inzage gelegd. Maar ja, daar kon het parlement verder weinig mee... vanwege het feit dat hij vertrouwelijk moest blijven. De handen van het parlement waren dus op de rug gebonden. Nou, en volgens de lijst die nu via Nieuwsuur en de NRC is uitgelekt... zijn er steeds meer moskeeën die geld krijgen uit de Golfstaten. Ja, en dat wakkert bij de Kamer de vrees aan... dat die landen hier een vinger in de pap krijgen... een steeds dikkere vinger in de pap krijgen in, in moslimgemeenschappen. Moslim en het salafisme... Een, een orthodoxe stroming binnen de islam uh, daarbij zullen stimuleren... met alle mogelijke risico's uh, op aanslagen van dien. Ja, en vandaar dus, nu die lijst er helemaal ligt... dat er stevige reacties kwamen uit de Kamer vandaag. Onder andere van uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie... en natuurlijk van Geert Wilders. Ik heb er niet alleen voor gewaarschuwd, ik heb ernaar gevraagd. Uh, 10, 15 jaar uh, lang had... ...eerder eh, geluisterd. Niet omdat ik het ben, maar ik had eerder geluisterd naar critici... ...die zeiden het gaat hier fout. Eh, het is een broeinest van radicalisme. Er zitten imams eh, die haat eh, prediken... ...en dat ook vinden en betaald worden uit landen. Eh, zoals Saudi-Arabië In ieder geval onze manier van leven. Eh, eh, haten. Het is reuze ingewikkeld, omdat het godsdienstvrijheid raakt. Dat is een waarde die maar lief en dierbaar is. Dus die moeten wij hoog houden. Maar soms moet je godsdienstvrijheid, onze vrijheid, ook verdedigen. Verdedigen tegenover een ideologie die het gemunt heeft op deze vrijheid. Uh, die eigenlijk van die vrijheid af wil. Ja, die moeten we uh, niet eindeloos subsidiëren of laten subsidiëren vanuit golfstaten. Dus moet je actie ondernemen. Ja, de laatste was uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie... die uh, al heel lang waarschuwt tegen het salafisme, die orthodoxe stroming. En natuurlijk Geert Wilders die eigenlijk uh, de hele islam... en alle moskeeën wil uitbannen. De Kamer dringt al aan op openheid. Hè? Openheid over die geldstromen uit de golfstaten... Het kabinet geeft die openheid tot nu toe niet. Waarom gebeurt dat niet? Nou, het huidige en het vorige kabinet uh, redeneren dat openheid de zaak uh, schaadt. Landen als saoedi arabië en Kuwait geven nu... Uh, volgens het kabinet vrijwillig informatie over geld... dat uit die landen naar Nederlandse moskeeën gaat. En als het kabinet dat openbaar zou maken... Uh, willen die landen die informatie niet meer geven... zei minister Blok vandaag in het vragenuurtje. Uh, minister Blok van Buitenlandse Zaken. Nou, en hoewel het vertrouwelijk is... kan het kabinet volgens hem heus wel wat met die informatie. Want volgens Blok worden er gemeenten over geïnformeerd. Gemeenten waar die moskeeën staan. En ook de geheime diensten krijgen de informatie volgens Blok. Nu hebben we toch twee rechtse partijen, echt rechtse partijen in het kabinet... VVD CDA, die je toch ook wel wat van vinden altijd. Je zou zeggen, waarom wordt er niet opgetreden tegen moskeeën... zoals we gisteren in Nieuwsuur zagen... Ja, waar, waar lovend wordt gesproken over radicaal-islamitische terreurbewegingen? Ja, Met de huidige wetgeving is dat uh, volgens Blok uh, allemaal zo eenvoudig nog niet. Het, het kabinet werkt volgens hem aan nieuwe regels. Uh, de ministers uh, Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... en, en Koolmees van uh, Integratie... Die zijn daar volgens hem mee bezig. Die zijn onderweg, maar dat is ook nog ingewikkeld... en dat zal dus nog wel even duren. Ik heb inderdaad verschrikkelijke uitspraken gezien. Dat is ook de reden dat het kabinet... ...vindt dat we helderheid moeten hebben over de financieringstromen naar moskeeën... ...en over de, de beïnvloeding die daarmee geprobeerd wordt te bereiken. Het kabinet heeft ook aangekondigd om te kijken hoe je dat met regelgeving aan kan pakken. Maar als je dat wil doen moet het effectief zijn. Dus dan moet je voorkomen dat het bijvoorbeeld via het buitenland omzeild kan worden. Als je eerst overboekt naar een ander Europees land en vandaar naar Nederland zal niemand die overboeking nog terugzien. Dus het moet eh, effectieve, een effectief pakket van maatregelen zijn. En het moet ook zo zijn dat niet allerlei onschuldige stichtingen in Nederland... Eh, daar zoveel nadeel van ondervinden... Eh, dat het middel erger zou zijn dan de kwaal. Maar er staan dus wetten in de weg en praktische bezwaren. Maar duurt het allemaal niet veel te lang? Het kabinet is daar met volle energie en serieus mee, mee bezig. In een rechtsstaat moeten overheidsmaatregelen gebaseerd zijn op wetgeving. En moet je heel goed in de gaten houden, is het effectief en richt je niet op een andere plaats mogelijk schade. Al dus minister Blok. Een aantal fracties drong vandaag ook aan op nieuw onderzoek... naar die geldstromen uit golfstaten. Ziet Blok daar iets in? Nee, Blok voelt daar heel weinig voor, want hij vreest dan opnieuw... dat dat uh, tot openbaarheid zal leiden en dus tot minder informatie... van de golfstaten, die dan dus niet naar de gemeente kan... niet naar de geheime diensten. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Maar als de Tweede Kamer dat uh, nieuwe onderzoek echt wil... Dan, dan moet de meerderheid dat gaan doorzetten. Want het ziet er niet naar uit dat uh, Blok dit vrijwillig gaat laten in, instellen... Dat Onderzoek. Dank Wilco Boom. We gaan weer naar de AWB naar Helene de Geest. Met een, uh, is toch wel een spits die meevalt. Zijn we ook flink aan het afbouwen nu? Ja, zeker. Ja, er staat nog uh, 200 kilometer. Dus eigenlijk worden alle files worden nu korter. Behalve eentje, die wordt juist langer. En dat gaat om de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Bij de afrind Loenen staat nu 3 kilometer. Maar er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De spitsstrook is daar nu dicht. Dus de vertraging van 10 minuten die zal nog wel wat oplopen. De Amerikaanse president Trump heeft speciaal bezoek. De Franse president Macron. En Trump is dol op zijn vriend Macron. Mr. President, they're all saying what a great relationship we have. And they're actually correct. It's not fake news. Finally, in fact, I'll get that little piece of dandruff for... Ja, we hebben een we hem perfect. Hij He is perfect. Ja, hij is perfect. Hij haalt even nog een stofje weg van het pak van Macron, Trump. Correspondent Arjen van der Horst in Washington. Hij is echt dol op hem, hè? True bromance. Hè. Het is duidelijk <laughs> ja. dat er uh, een betere chemie tussen Trump en Macron uh, bestaat. Veel beter dan bijvoorbeeld uh, met veel van zijn Europese collega's, zoals uh, bondskanselier Merkel of de Britse premier uh, May. Ja. Macron stelt zich duidelijk pragmatisch op. Hij zegt ook, Amerika blijft een belangrijke partner. Hij wilde Trump niet, nadrukkelijk niet isoleren... ongeacht wat het uh, Franse publiek daarvan denkt. En hij heeft dus een manier gevonden om een opening te vinden bij Trump. Hij ontving vorig jaar de Amerikaanse president in Parijs... op 14 juli, de Franse nationale feestdag. Hij werd met alle égards ontvangen. Uh, Trump werd uitgenodigd voor die grootste militaire parade op de Champs-Élysées. Ja, dineerde ook met Macron in de Eiffeltoren. Trump was duidelijk daarvan onder de indruk... van dit Franse charme-offensief. Ja, en dat heeft ongetwijfeld een grote rol gespeeld... bij de eer die Trump nu aan Macron verleent. Want ja, dit bezoek van Macron in Washington... is het eerste officiële staatsbezoek... van een buitenlandse leider aan Amerika onder Trump. Wat overigens niet wegneemt dat er ondanks die goede werkrelatie, fundamentele verschillen... blijven bestaan tussen Macron en Trump. Niet alleen van persoonlijke aard, maar ook dus met belangrijke politieke thema's. Is dat ook waar ze het dan nu ook over gaan hebben? Ja, absoluut. Het is een zware agenda. De handelsrelatie met Europa is een belangrijk thema... en dan bijzonder de importheffingen op staal. Syrië, belangrijk onderwerp. Trump wil de Amerikaanse troepen zo snel mogelijk terugtrekken... terwijl Macron liever wil dat de Amerikanen wat langer blijven... Maar het meest prangende thema is natuurlijk de nucleaire deal met Iran. Hè. Voor 12 mei moet Trump beslissen of hij doorgaat met die deal of dat hij nieuwe sancties instelt tegen Teheran. Volgens Macron is Iran onderdeel van een veel complexere puzzel in het Midden-Oosten. Ik ben heel dat hier zijn. We hebben in veel dingen aan de bilaterale relaties, de commerciële onderwerpen en de internationale onderwerpen. Over Iran gaan we dit onderwerp inscriberen in de uitdagingen van de regio. Er is de situatie in Syrië, er is de veiligheid van de hele Het gaat over de hele regio, zegt Macron. Die burgeroorlog in Syrië, de nucleaire deal met Iran, de instabiliteit in Irak. Je kan het allemaal niet los van elkaar zien. Allemaal belangrijk voor de veiligheid in de regio, in het Midden-Oosten en onze veiligheid, zegt Macron. Trump op zijn beurt ja, heeft al heel vaak laten blijken... dat hij die hele deal met Iran de prullenbak wil ingooien. Macron zal zijn best doen om hem binnenboord te houden. En dat is ook een belangrijke reden dat de Duitse bondskanselier Merkel... ook naar Washington uh, zal komen, later deze week. Allemaal onderdeel van dat Europese diplomatieke offensief... om die nucleaire deal met Iran uh, te redden. Hij geeft al wat redenen, Macron, maar hoe gaat hij Trump dan echt overtuigen? Ja, de Duitsers en Fransen werken nu aan een soort van aanvulling op de bestaande deal. Daarmee hopen ze tegemoet te komen aan de zorgen die de Amerikanen hebben. Denk aan de beperkingen aan het raketprogramma van Iran... dat op dit moment nog buiten de oorspronkelijke deal valt. Denk ook aan strengere inspecties, nucleaire inspecties van het atoomagentschap. Ja, het is alleen allerminst duidelijk of dit ook genoeg is voor president Trump. People know my views on the Iran deal. It was a terrible deal. Het should have never ever been made. We could have made a good deal of een reasonable deal. Het is insane. Het is ridiculous, het should have never been made. But we will be talking about it. Ja, hij noemde nog altijd de slechtste deal ooit, een deal die nooit gesloten had moeten worden. Oké, okay, zegt hij. We gaan erover praten. Dat dan wel. Ja, een journalist vroeg vervolgens: ja, maar als er een einde komt aan die deal, dan zegt Iran dat ze onmiddellijk hun nucle nucleaire programma opstarten. De Iraniërs zeggen dat ze hun nucleaire programma weer opstarten. We zullen het zien. het zal niet zo voor zijn om te starten. Mr. President, are you They're not going to be restarting anything. They restart it, They're going to have big problems. Bigger than they've ever had before. Ja, dreigende taal van de president. Zo'n vaart zal het niet lopen, zegt Trump. Want ja, die consequenties zullen enorm zijn voor Iran als ze hun nucleaire programma weer opstarten. Correspondent ja, Arjen van der Horst vanuit Washington. Elke dag verwelkom ik op deze plek een vaste gast die vanuit de eigen vakkennis kijkt naar het nieuws. Vandaag is dat generaal-majoor buiten dienst en oud-directeur van de militaire inlichtingendienst, MIVD, Pieter Kobelens. Welkom opnieuw. Dankjewel, Mark. Ik wil met jou praten over een verhaal uit de Volkskrant vandaag. Daarin klagen de nabestaanden van drie militairen... die omkwamen in Ossendrecht en Mali in 2016... over de ja, toch kille zakelijke en afstandelijke houding... van juristen en ambtenaren van het ministerie. En ook noemen ze de aangeboden schadevergoeding beschamend. Pieter, als jij dat dan leest als, als defensieman... wat zijn jouw gevoelens daarbij? Nou ja, het eerste wat je opvalt is dat het uh, geld toch wel een hele belangrijke rol speelt. Hoe vervelend ook mogen klinken. Laten we elkaar geen mietje noemen. Uh, Iedere mens is van onschatbare waarde. In mijn periode, mijn laatste 14 jaar bij Defensie... zijn uh, ook onder mijn bevoegdheden ongeveer 27 militairen omgekomen. in Afghanistan en Irak. En uh, ja, ik weet hoe we daar hebben mee moeten leren omgaan. Dat, dat doet van begin tot eind zeer heel defensie. Leidt daar aanhalingstekens om. Heel defensie? Ja, omdat je krijgt bij je, je selectie en ook bij je opleiding... wordt er heel veel tijd en moeite besteed... om uh, met je collega's iets te doen, voor je collega's op te komen... als dan fout afloopt. Ja, dan is de eerste reactie... wat hebben we verkeerd gedaan? Kan het anders? Want als je dat niet doet, als je die zelfreflectie niet hebt... dan loop je andere kameraden gevaar. Maar de nabestaanden uh, dus, hebben een heel andere ervaring. Natuurlijk, dat is zo. Die, die nabestaanden zijn er niet bij. Die, die, die, uh, ja, die worden geconfronteerd met een heel groot verlies... in hun directe omgeving. En krijgen dan plotseling te maken... met een hele kille zakelijke afhandeling... Uh, uh, uh, ja, en daar zijn ambtenaren en juristen voor. Ik weet niet hoe het met jou gaat, maar de enige leuke moment... die ik met juristen heb doorgemaakt. is als ze gezellig met mij een biertje aan de bar aan het drinken zijn. of vlak voor dat ze een opdracht voor mij me proberen ja, te krijgen. Maar daar nou zijn wat... ze gewoon keihard over. Omdat zij moeten rekening houden met. is er presidentwerking? Wie ze schuldig zit. Uh, mm -hmm. Dat zijn allemaal kille, zakelijke, vervelende uh, dingen. Nou, het gaat ook de manier waarop je iets brengt. Het kan nog wel degelijk keel en zaken. of in ieder geval, de inhoud kan juridisch kloppen. Je kunt ook, ook op een empathische manier. Brengen. Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat voor sommige mensen niet uh, zo is weggelegd. Zeker in deze beroepsgroep niet. Maar ik denk dat dat misschien anders georganiseerd moet worden. In dezelfde Volkskrant werd er even persoon geroepen. of geschreven dat uh, journalisten die onder gevaarlijke omstandigheden optreden... misschien een molestverzekering zouden moeten afsluiten. Misschien moet je die kant op gaan omdat het heel moeilijk in te schatten is hoe je iemand kan vervangen. Uh, nou, als je dit artikel leest... Ja, dat wacht even, mensen... hoe bedoelt u dat? Nou, ja, het, het lijkt erop als, ja, je moet een bepa het wordt geklaagd ook voor niet alleen voor de zakelijke houding. Hmm. Maar er staat hier ook in een van de artikelen, moeder omgekomen, maar limitair. Defensie biedt ons een zakje pinda's. Ja, daar gaat dus het, ja, het om het gedrag wat er ze... is. Dus het gaat 20.000 20 euro worden. Ja, dus wat ik zeg, als een, een mens van onschatbare waarde is, daar kom je natuurlijk helemaal nooit uit. Dus zorg ervoor dat je een ander arrangement hebt. als iemand omkomt. Wat Consequenties, ook financiële dus blijkbaar voor zijn directe omgeving. Nou, het Zo verhaal je van de goed van dat lezen we dat uh, de, de vader van de jongen die is omgekomen. Die kan niet meer werken. Die is in de ja. ziektewet terechtgekomen, Volledig afgekeurd. Dus die zakt ook in, in salaris wat hij nog krijgt. Um, maar het, het gaat toch niet alleen om geld ook. Het gaat toch ook om, om de houding van Defensie. En dan zijn het misschien een paar juristen zoals u zegt. Maar de heel Defensie wordt er toch op aangekeken. Maar denk je nou, als, dan gaat u iets verschrikkelijk zeggen... als er 2 miljoen was aangeboden onder een heel zakelijk uh, regime... dat er dan een krantartikel was geweest. Ik denk het niet. Je ziet toch echt ook dat... Uh, dus u komt het meer... Uh, ja, komt het het, ja, we zien ook dezelfde advocaat dit soort zaken. En nogmaals, uh, je kunt iemand niet in waarde... Uit te drukken. En ik kan ook niet bepalen wat oorzaak en gevolg is als de nabestaanden uh, uh, niet meer kunnen werken. Of dat een direct gevolg van dit is of misschien maar, iets anders. Maar het is niet zo dat we deze discussie elke keer hebben bij een slachtoffer van defensie. Nee. Dat um, komt wellicht ook wel. Ik denk uh, dat dat zeker zo is. De manier waarop het is gegaan, dat er wel degelijk ook fouten zijn gemaakt. Ja, in dit geval. Kijk, het geval van de mortiergenaten... en ook het geval in Ossendrecht, Ja, Wat in Mali gebeurt. Is, ja. is, duidelijk, ja, precies, is, is duidelijk ook in de rapportage naar. naar naar voren gekomen in Mali over een periode van tien jaar. He, dus dat is nogal wat, waarbij dus verschillende fouten, verschillende dingen bij elkaar opgeteld tot deze narigheid en ellende hebben geleid. Ja, er is gewoon geconstateerd dat de overheid, lees Defensie, daar schuld heeft. En dan moet je op een nette minuut komen. Maar dan is het dus toch wel echt een zakje pinda's? Nou, je doet, kijk, als je dat zegt. Je hebt het nu alleen over juristen en ambtenaren. die alleen over het financiële en het materiële gedeelte gaat. Maar als Dan je. We gewoon als mensen naar. Ja, nee, maar dat, dat, daar wou ik net uh, te ja. komen. Defensie heeft een grote maatschappelijke dienst, Defensie. Die heeft een thuiszond wat die heeft heel veel geld en tijd en moeite besteed. Uh, om het in mensen. ja, uh, uh, je kunt het dus niet makkelijker maken om ze zo goed mogelijk op te vangen. Ik weet niet of je nog kunt herinneren, 2010. Toen zijn er tientallen uh, familieleden van omgekomen militairen per Militaire vliegtuig na een voorbereidingstijd... van twee maanden met een persoonlijke begeleider. gebracht naar de omgeving waar hun dierbaren omgekomen zijn. En hebben er heel veel baat bij gehad. Ja, dan kun je niet zeggen dat je te maken hebt met een zakelijke uh, killerorganisatie. Dat geldt dan alleen voor het gedeelte. En daarom kom ik ook op het geld. Ja, hoe druk je dat in geld en consequenties van de nabestaanden uit? En ik vind, dat doen we bij alle andere dingen, doen we dat met, uh, met verzekeraars en verzekeringen. En misschien dat het tijdens de Defensie erover moet nadenken. samen met bonden om. Zo'n molestverzekering, die bij journalisten ook wordt gebruikt, om te kijken of we zo'n arrangement uh, moet kunnen maken voor uh, zaken waar de overheid dan geen directe schuld heeft. Dan hebben ze het wel. Dan heb je twee verzekeraars die naast elkaar aan tafel gaan zitten en hem met elkaar gaan regelen. En dan krijg je het niet zo'n nare bijsmaak. Dit gaat dan echt over, over doden. We hoorden natuurlijk ook twee weken geleden het verhaal van de twee Afghanen die door de MIVD hebben gewerkt, daarvoor hebben gewerkt en ook voor Defensie. Uh, ja, onvoldoende beschermd zich voelen. Zeker na de uitlatingen van Marco Kroon. Kun je in het algemeen dan zeggen dat ook daar toch ook weer op dat vlak vaker steken? Nou ja, dat vind ik wat moeilijker. Want we hebben hier te maken met mensen die... Uh, het gaat met gezinnen al uit Afghanistan hier naartoe zijn gekomen... en wisten dat ze onder wat voor omstandigheden ook nooit meer terug zouden uh, kunnen. Omdat ze in hun thuisland erop zouden zijn of kunnen worden aangezien... dat ze gehuld hebben met, uh, uh, met westerse uh, uh, militairen. Dus die hebben inburgeringscursussen gehad... Uh, hebben een Nederlands paspoort gekregen... en natuurlijk heeft de Defensie daar een zorgplicht voor... Maar maar ik vind Vooral wat... dat misschien iemand een burger dat niet altijd helemaal zelf goed kan inschatten. En nee, en maar wij wel als de... Ja, maar het causale verband... Wat, wat wordt gelegd tussen de verklaring van Marco Kroon, zoals ik die lees... en dat dan die afgaande daardoor meer gevaar zouden moeten lopen. Natuurlijk moet Defensie daarnaar kijken. Ja, maar ook al heel gauw gaat het hier om materiële dingen. En, uh, ja, er zijn wel meer zaken in Nederland spelen... waar we niet uitkomen als het om materiële zaken gaat... of naar nou een uitbeving in Groningen of iets, iets anders is. Je moet toch heel erg zakelijk naar dat soort dingen blijven kijken. Anders claimt iedereen... Van alles en nog wat. En zeker als het om iets gaat met zo'n ongelooflijke hm. emotionele achtergrond. Dank voor het komst aan de studio. Generaal-major buiten dienst en oud-directeur van de MIVD, Pieter Kobelens. Dat was en Co. Met daarin het gevaar van bomen langs N-wegen, erkenning van de Armeense genocide, kwestie van tijd en de oppositie vraagt: is de premier nog wel te vertrouwen?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 Dode vrouwen, dode kinderen. Dat doet ons gewoon pijn. Ik ja, dat, dat is mijn gevoeligheid, dat ja. het kabinet spreekt van een kwestie. Het is volgens mij een kwestie van tijd. En dan moet ik denken aan wat mijn opa altijd zei. Wij zullen de erkenning van de genocide niet meemaken, maar jullie wel. Ik zit al meer dan 50 jaar in de bergingsverk. Wat wij zien op die wegen, of verdrinking, of boom. Ik ben geen vijand van bomen, maar bomen die horen niet langs een weg. Nou, hoe ziet zo'n wrak er dan uit? Ze liggen soms nog midden, of ze vouwen compleet om de boom heen. En dat zijn er vooral. Ja.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 D66 en de ChristenUnie willen onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën. De regeringspartijen denken dat eerder onderzoek is tegengewerkt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo zouden onderzoekers geen toegang hebben gehad tot lijsten waaruit blijkt dat moskeeën miljoenen euro's hebben gekregen uit saudi arabië en Kuwait. Zeven Nederlanders zijn in Tsjechië opgepakt op verdenking van zware mishandeling.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 Voor het weer is hier Willemijn Hoeberg. Willemijn, in het noorden geloof ik wat regen nog, hè? Ja, dat klopt. Vanuit het westen trekt er een gebied over met neerslag. In de komende uren blijft het vooral ten noorden van de grote rivieren. Maar vannacht trekt het ook wat meer richting het uh, zuidoosten. Morgenochtend trekt het dan het land uit. Dan is het van tijd tot tijd droog. Maar we krijgen morgen ook wat te maken met een aantal buien. Tegelijkertijd ook met wat zon vanuit het westen. Dus allemaal al denk ik een vrij aardige dag. Met zo'n 12 tot 16 graden op de thermometer. En een wind die uit het westen komt waaien. Matig boven land en aan zee vrij krachtig. En dan koningsnacht. Dan laten we eerst donderdag overdag doen. Donderdag overdag nog een aantal buien. Koningsnacht waarschijnlijk droog. Minima rond de graad of 5. En Koningsdag op de meeste plaatsen ook droog weer. En 13 tot 16 graden. En nu de verkeersinformatie met Helene de Geest. Na een redelijk vlekkeloze avondspits zijn er nu toch weer wat ongelukken gebeurd. Op de A1, onder andere eentje van Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Muiderberg. Er zijn er nu drie rijstroken dicht. De filie vanaf knooppunt Diemen is 6 kilometer. De vertraging valt nog mee, maar die zal nog wel een beetje oplopen. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ipenburg en Dorp een kwartier vertraging. De A50 dan van Apeldoorn naar Arnhem tussen Apeldoorn en de Afridloenen. 3 kilometer. Daar is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, de spits is daar dicht. De vertraging valt wel medisch 10 minuten. En op de A59 van Oost naar Zierikzee is het helemaal foutenboel bij Oosterhout. Daar is namelijk zojuist ook een ongeluk gebeurd. De weg is nu helemaal dicht en de vertraging vanaf Dussen is nu al een half uur. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop D66 en de ChristenUnie aandringen op onderzoek... naar de geldstromen vanuit landen als saudi arabië naar Nederlandse moskeeën. Ja, er vloeien miljoenen vanuit golfstaten naar Nederland. Ja, met dat geld wordt gevaarlijke invloed gekocht. Maar hoe gevaarlijk is die invloed eigenlijk? Zometeen een debat daarover tussen moskeebestuurder Jacob van der Blom... en Gertjan Segers van de ChristenUnie. Dit is de dag waarop premier Rutte zich in de Tweede Kamer moest verweren tegen de aantijging dat hij de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over de memo's over de dividendbelasting. Onze commentator is vandaag oud-kamerlid Joram van Klaveren. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Nou, Dat Rutte het uh, vertrouwen in de politiek ondermijnt. En dit is de dag waarop de leider van de Centrale Joodse Raad in Duitsland, Joden, afraadt om in het openbaar keppeltjes te dragen. Trotzdem würde ich Einzelpersonen tatsächlich davon abraten müssen, sich offen mit einer Kippa im großstädtischen Milieu in Deutschland zu zeigen. Ja, hij deed dat vanwege toenemende antisemitisme in Duitsland... waarvan bondskanselier Merkel vorige week verklaarde... dat het mede-afkomstig is van Arabische vluchtelingen in Duitsland. Volgens migratiewetenschapper Leo Lucassen klopt dat beeld niet. Met hem ga ik praten, maar ook met Hanna Lude... van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. U kunt ook mee praten als u wilt op Twitter... en gebruikt u dan de hashtag DDD. Meneer Lucassen, goedenavond, duidelijk welkom. Uw stelling luidt dat als er meer vluchtelingen naar West-Europa komen... dat dat niet leidt tot meer antisemitische incidenten... blijkt uit onderzoek in vijf landen, waaronder Nederland en Duitsland... Net terug uit Londen, waar uh, het rapport is gepresenteerd. Was u verbaasd over de um, Niet helemaal. Omdat, de, kijk, wat we ervan weten van de incidenten van de afgelopen 15 jaar. Het is heel sterk opgekomen met de eerste uh, intifada, dus rond tussen 2000 en 2005. Toen, toen waren het aantal incidenten ook in Nederland echt stukken meer. Stukken waren er stukken meer, veel meer incidenten dan, laat ik zeggen, in de afgelopen jaren. Daar, ook daar waren niet vluchtelingen bij betrokken. Die ook daar net heel kort daarvoor zijn. Er ook heel veel vluchtelingen uit het Midden-Oosten en uit de Hoorn van Afrika naar Nederland gekomen. Die waren daar ook helemaal niet bij betrokken. Het waren voor zover het, laat ik zeggen... Um, uh, migratie gerelateerd was, waren het uh, kinderen van bijvoorbeeld Marokkaanse gasten erbij. Dus ja. die, uh, die daarbij opvielen. En dat wist u al wel? En, en dat, nou, laat ik zeggen, dat wist ik anekdotisch. En, en nu hebben we dit, het, het voordeel van dit onderzoek is, en dat we dan ook die vijf landen, dus Engeland, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben gedaan, is dat we echt op grond van ja, alle, alle gegevens die we echt hadden over de lange termijn hebben kunnen kijken, van, nou, klopt dat nou? Die, hè, die, die, die indruk die ik had. En, uh, en dat klopt. De, de de, de, de, laat ik zeggen, vluchtelingen, de hele recente vluchtelingen, want dat was de vraag van die Duitse stichting, van is er nou een verband tussen het toenemen of, laat ik zeggen, van, met de vluchtelingencrisis en ja. enorme uh, aantallen vluchtelingen in West-Europa aan de ene kant en, uh, en toenemend antisemitisme aan de andere kant. En wat je dan, zijn er twee dingen die dan opvallen. Eén is dat eigenlijk juist als de aantallen vluchtelingen toeneemt, neemt het uh, aantal in, uh, antisemitische incidenten neemt juist af. En dat zijn dan gewoon getallen bij de politie die u maar, heeft ja, onderzocht? Ja, bij de politie, maar ook bij die heeft, heeft ook een eigen... Hanna Luther zal daar dadelijk misschien iets over zeggen... Uh, antidiscriminatiebureaus... Uh, dat soort gegevens hiervoor. heeft u onderzocht? Ja, dat is, dat is wat je, ja. wat je bij het dan mee moet doen. En um, ja, die laten eigenlijk eerder een, een tegengestelde verband zien... tussen die twee. En, en ten tweede blijkt, is er heel weinig we Naarmate naar er meer vluchtelingen komen... is er minder antisemitisme? Ja, de, dat, dat is natuurlijk geen oorzakelijk verband. Ik maar zeggen, ziens, dat vanaf 2014 neemt het aantal vluchtelingen natuurlijk heel sterk toe, dat weten we. Ja. En tegelijkertijd zie je het aantal meldingen afnemen in, okay. in vrijwel alle ja. landen. Toch zegt u ook in uw onderzoek dat antisemitisme in moslimkringen wel vaker voorkomt. Um, dan zou je zeggen, onder de vluchtelingen zitten ook veel ja. moslims. Waarom zou het daar niet voorkomen? Nou ja, dat, dat, dat, dat is de. Uh, je, kunt, je moet constateren dat, kijk, een, een aantal, dat constateren wij ook in het rapport. Uh, het is, het is, we weten dat een aantal van de mensen, van de vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië, maar ook wel uit, uit andere midden landen in het Midden-Oosten. Uh, dat een aantal daarvan, laat ik zeggen, antisemitische denkbeelden hmm. heeft. En dat is natuurlijk niet zo gek, want die komen uit landen waar dat bijna door de staat bijna ja. dagelijks erin wordt gepompt, zeg maar. Dat heeft natuurlijk veel met het conflict met Israël te maken. Uh, dus dat verbazen mij op zichzelf niet. Maar het punt hier natuurlijk gaat, gaan mensen er ook naar handelen. Doen, doen ze daar iets mee? En, en gaan ze dan schelden of een keppeltje afslaan? Uh, mm. Dat, ik wat, dat blijkt niet zo, te, dat zijn, blijkt niet zo nee. te zijn. Mevrouw Lude, u bent directeur van het CIDI. Was gisteren ook bij de presentatie van het onderzoek. Uh, goedenavond, duidelijk welkom. Had u deze uit, uh, uit, uitkomst verwacht? Nou, uh, niet helemaal. Maar ik wil een aantal kanttekeningen bijzetten. Want, uh, een van de, pro van de problemen die wij hebben. is dat we vaak de dader van een antisemitisch incident helemaal niet kennen. Dus we kunnen niks zeggen over of hij of zij. of het überhaupt een hij of een zij is. of het uh, een uh, uh, vluchteling. of, uh, of uh, een moslim of een niet-moslim is. In, in vele gevallen weten we het gewoon niet. Oké, okay, er is dan, is dan wel een incident. In maar het is niet zeggen. duidelijk waar het vandaan komt. Nee, dat is punt 1. Punt 2 is inderdaad uh, het probleem van met timing, laat ik het zo zeggen. Wat ik begrepen heb, en dat heb ik gisteren specifiek nou gevraagd... is dat het onderzoek gebruik is gemaakt, eh, gebruik is gemaakt van data... die min of meer tot, uh, uh, laten we zeggen, medio... of misschien begin vorig jaar, uh, relevant is. Hm. En juist in de afgelopen half jaar, op zijn minst, en misschien ietsje langer... zien we juist toename. Oké, okay, zullen we dat, dat meteen de even bij meneer Lucas neerleggen? Ja, ja, prima. ja meneer lucas ja. tot wanneer ja, gaat het onderzoek uh, tot tot tot ja de eerste drie maanden van 2017 Want we konden niet ik uh, had heel graag laat ik zeggen die die gegevens ook tot tot op de dag van vandaag zeg maar grap die, die hadden we gewoon niet en begin, moet je moet je een onderzoek ja, afsluiten ja, loop, dus ja. voor vervolgonderzoek zou ik ook erg voor zijn om te kijken van is die trend hè, die in, niet alleen in nederland maar nogmaals in alle andere landen uh, wordt geconstateerd um, uh, zet die zich door of is er daad is is er inderdaad, in sprake van een breuk... en is het zo dat bijvoorbeeld... dat je um, meer uh, vluchtelingen daaronder zou zien. En voor Duitsland overigens is dat niet aangetoond. Die hebben iets langere cijfers, ook van de politie. En daar blijkt echt een overgrote merendeel... blijkt extreem rechts gerelateerd te zijn. En niet, zeker helemaal niet aan, aan, aan immigranten of aan vluchtelingen. Um, dus ja, dat, dat, dat kan ik moeilijk zeggen. Maar ja. ik, ik heb, er zijn weinig aanwijzingen... en dat ook alle onderzoekers die ik gisteren heb gesproken... uit de andere landen... Die ook allemaal zeggen, ja, er is natuurlijk af en toe. Net als die man die met zijn, met zijn stok he, de, bij dat uh, Joodse restaurant ja. in, in, in Amsterdam. Dat was een Palestijn-Syrische uh, asielzoeker. Ja. Dus dat komt wel voor, mm. maar laat ik zeggen, het, het, zijn, er, uh, het zijn echt, echt uh, witte raven als je naar het geheel kijkt. Overigens heeft van natuurlijk gelijk. Witte dat raven? Veel, dat lijkt me juist geen witte raven. Uh, ik nee, uh, geen witte raven. Een, Hele een, zwarte, een zwarte, zwarte raven zou raven. ik zeggen. Ja, een zwart schaap in dit geval. Een ja. heeft natuurlijk wel gelijk. En daar zouden we eigenlijk ook veel betere registraties van moeten hebben. Dat we veel te weinig inzicht hebben in wie nou precies die daders zijn en ja. wat er in hen omgaat. Maar, maar, nogmaals, dan, maar dan, kunt zou, ook, dan kunt u ook niet zo stellig zeggen toch dat het zich nauwelijks voordoet... onder vluchtelingen, als we heel, heel vaak nou ja, de herkomst het, niet de, weten van de, uh, wie het gedaan heeft. De vraag van uh, EVZ was, is er een oorzakelijk verband tussen toename... van het aantal vluchtelingen en uh, antisemitisme? Ja. En u wat, zegt, en dat kunnen we niet waarnemen. Nou ja, je ziet eerder het omgekeerde. Je, je zou dan toch echt moeten verwachten dat vanaf 2015... Maar in die aantallen enorm toenemen... Als daar een echt een verband is... dan ja. hebben we het niet over, incide oh, over enkele incidenten. Dan zou dat ook te zien moeten, moeten zijn. Ja, Mevrouw Luder, u wilt dit zeggen. Zien. Nou, uh, in ieder geval begrijp ik dat uh, uit dit onderzoek geen, geen verband gelegd kan worden. We, we kunnen daar gewoon niks zinnigs over zeggen, omdat we het niet weten. Ten tweede uh, is het inderdaad het aantal incidenten in Nederland gelukkig niet te hoog. Nee. Dus sowieso gaat het heel vaak op enkele incidenten. Mm -hmm. En uh, uh, die onderscheid is inderdaad heel moeilijk te maken. Van ja. Wie is nou een vluchteling, wie is gewoon een uh, nieuwkomer? wie is een langzittende in Nederland. Dat zijn zaken die absoluut niet uit elkaar gehaald kunnen worden. Maar als we kijken naar projecten, bijvoorbeeld het project van de Ljg Leer je buren kennen, uh -huh. waar ze wel met uh, scholieren, maar ook met, uh, met asielzoekers uh -huh. in gesprek uh, gaan, dan horen we vaak dat ze over de vooroordelen... Wel uh, uh, regelmatig horen. Oké, dat klopt. Dat project je. Ja. Juist om te voorkomen dat uh, die vooroordelen vertaald worden in acties, in, uh, in antisemitische acties ja. of, uh, of, uh, enzovoort. Dus dat, dat is juist het belang daarvan. Oké, okay, meneer Lucas, het een nog reactie daarop? Dat Latent oh, ja. aanwezig is. Dat, dat, dat, dat, dat soort van projecten zijn natuurlijk heel belangrijk. En ik ben ook blij dat die er zijn. En, en inderdaad, en dat constateren we ook in het rapport... dat blijkt ook uit ander onderzoek wel. Overigens ook uit de jaren negentig ja. blijkt dat wel. Ja, deze, een, een aantal van deze mensen, nogmaals he, gezien waar ze vandaan ja. komen... die hebben dat soort ja, denkbeelden. Maar dat... de vraag is, handelen ze ernaar... En u zegt, eh, dat is nu niet het geval. Ja, Even naar over. Duitsland, daar is ook geen verband ge gevonden. Uh, dat is best opmerkelijk als je bedenkt ja. dat de Centrale Joodse Raad... Uh, in, in Duitsland vandaag Joden afraadt om ja. in grote Duitse steden... In dragen. Ja. Dat is allemaal een aanleiding van dit incident. Ja, je je. je. de police. Ja, de, de Centrale Joodse Raad zal toch niet zomaar... dat advies geven om geen kebbeltje te dragen? Dat weet ik waarom ze het geven. Het is natuurlijk wel heel erg dat ze, dat ze het geven. Dat ze het misschien moeten geven. Uh, maar goed, dit is, dit is één incident... waarbij, uh, we weten hier de context nu op van... Mevrouw en, Merkel heeft ook gezegd dat er wel een verband ja, is. Ja, maar dat is toch echt niet... Mevrouw Merkel, die, waar, die heb ik hoog zitten. Maar hier baseert ze zich toch echt niet op, op, op onderzoeksgegevens. En, uh, Althans nogmaals, niet op de, nee, oudere onderzoeksgegevens. Op ook niet op de, de, de statistieken van haar eigen... Uh, uh, politie, ja. die, die laten zien dat het overgrote deel echt vanuit extreem rechtshoek komt. Oh ja. Joram Verklaver wil graag iets zeggen. Mag ik iets hierover ja, zeggen? Oh, maar even, even mevrouw Lude ja, hierover en dan ja. Joram. Mevrouw Lude, kort als mag. Ja, nou, eh, ik wil dit even vertalen naar Nederland. Mm -hmm. Wat we al meerdere jaren in Nederland kennen, is dat vele Joodse mannen die in principe met keppel rondlopen, mm -hmm. aangeven dat ze dat niet meer veilig vinden. Mm -hmm. En dus bijvoorbeeld een petje over een ja, keppel ja, als ze op straat lopen. Je like, zegt dat Dat ik. is best een probleem. En of van asielzoekers of van, eh, van langere, langere de hier, dat weet ik weer niet. Maar nee. dat het een probleem is, dat vind okay. ik heel erg eh, mee? Het ja, nee, nee, nee, ik wil even naar Joram nu, uh, mevrouw Duin. Jorgen? Ja, oh, wat, wat ik ook wel belangrijk vind om toch nog eventjes te noemen. Als het gaat om uh, gegevens uit Duitsland. Kijk, Duitsland staat natuurlijk niet echt bekend om de transparantie. Als het gaat om uh, uh, informatie over asielzoekers en incidenten met asielzoekers. Denk alleen maar aan de ellende, de aanrandingen en verkrachtingen met Oud en Nieuw. Toen bleek later ook dat de politie heel veel, heel wel bewust, niet naar buiten brengt. Dus de gegevens waar uh, men zich nu op baseert of die ze naar buiten brengt. Ja, ik plaats haar ook wel naar nee, is U vraagt zich af of die wil kloppen. Ik wil even naar geert -Jan Segers, want die is ook al bij ons. En juist vandaag heeft u een ja. wetsvoorstel ingediend, meneer Segers. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Waarin u zegt, incidenten als bij haar carmel, die moeten strenger bestraft worden. Ja. Als u dit allemaal hoort, denkt u dan nog steeds dat dat nodig is? Ja, dat denk ik zeker. Omdat je, uh, ik heb pas in haar Karmel heb ik een gesprek gehad met jonge leden uh, van de Joodse gemeenschap. En je ziet dat die incidenten die plaatsvinden... waar ze allemaal voorbeelden van hebben... dat dat enorme impact heeft. En ook die aanval op dat restaurant. <kuggen> dus dat is uh, één incident inderdaad. Maar de impact op een hele gemeenschap... een relatief kleine gemeenschap, is groot... Um, de, de mate van beschaving van een land kun je afmeten aan de manier waarop je de kleinste minderheid beschermt. In dit geval de Joodse minderheid. Dus als je naar buiten gaat met de keppeltje. Ja, meneer Lucas, dan, dan doe je niet aan kansberekening. Maar dan heb je dit, heb je dit op je netvlies. Ja, ja. En dan kun je als rechtsstaat maar één ding doen. En zeggen: Wij gaan pal voor die gemeenschap ja. staan. Ja. Maar en wij wenden een aanval op zo'n kleine gemeenschap die moet inderdaad zwaarder worden bestraft... omdat de impact groter is en de aanval op de vrijheid ook ja. veel dramatischer is. Maar overigens ben ik dan wel benieuwd, meneer Zegers, wat u dan vindt... kijk, over aanvallen op mensen met een hoofddoek... of hè, vanwege een islamitisch ja. uiterlijk, ja. want dat zou ik dan toch... dan Zeker. moet je wel gelijk, met gelijke... Monniken gelijke kappen, ja, ja hij ligt ja. voor de hand. Zeker, ja. en uh, inderdaad, dus, dus de, als je artikel 1 neemt van de grondwet... geen discriminatie, dan pak je al die gronden, hè, dus welke grond mm -hmm. dan ook... iemands zijn of iemands geloof, als dat de reden is voor een aanval... Dus je bent je bent homo, je bent ex-moslim, christen, ja. moslim, jood. Als dat de reden is om iemand aan te vallen, dan is dat een aanval op een hele groep. Is ja. die impact heel groot. Mm -hmm. En inderdaad, dat is wat uh, mij betreft, wat ons betreft... ik heb samen met GroenLinks het voorstel gedaan... Het wet, de wet is nog niet ingediend. dus uh, okay, dat is die komt gezet, er nog aan. Prematuur, prematuur. Maar dan moet er een strafverzwarende grond zijn... omdat dit ook zwaarder mm. weegt. Mm -hmm. Oké, okay, Gelooft u daarin, meneer Lucas? Zou nou, het... ik ben geen jurist, maar ik ben het verder met zeker stuk volledig eens... Dat, dat dit ernstige dingen zijn voor welke groep het ook betreft... Okay. en dat die bestraft moeten worden. Laten ja, we het van ja, nu hierbij. Dank u wel. Dit is de dag waarop het comité geen 4 mei voor mij een oproep deed om lawaai te maken tijdens de dodenherdenking op 4 mei op de Dam. Het comité vindt de herdenking racistisch en hypocriet. Gemeenteraadslid Marianne Poot van de VVD wil een stokje laten steken voor de lawaai-manifestatie. Ik vind dat iedereen het recht heeft om te demonstreren in Nederland. Behalve op 4 mei om 8 uur op de Dam. Dit was de dag waarop Lodewijk Asje van de Partij van de Arbeid... premier Rutte hard aanviel tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Asje vroeg zich af of Rutte al lang afwist van de memo's... over de afschaffing van de dividendbelasting. Iets wat Rutte zelf ontkende. Mijn oproep aan de premier. Speel open kaart en aan de coalitiepartijen. Wees eerlijk en geef open kaart. Want hier gaat het uiteindelijk om iets wat nog groter is... dan die 1,4 miljard namelijk hoe het kabinet omgaat met onze kamer. Ja, het debatje vanmiddag, uh, Joram. Uh, de premier leek er weer naar weg te komen... met de kritische vragen over de memo's. Jouw stelling is, Rutte ondermijnt de democratie hiermee. Ja, en zeker uh, het vertrouwen in de politiek. En dat is toch al wankel. Als je kijkt naar de scores als het gaat om politie. Nederlandse politiescoren gemiddeld een 4,9... als het gaat om vertrouwen bij uh, het publiek. Ik wist het echt niet, zei hij vandaag. Nee, dat klopt. Alleen we hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel vaak gezien... dat uh, Rutte iets niet wist. En uh, dat er bepaalde bonnetjes of uh, he, gegevens achterbleven. Uh, en uh, ja, na de hand toch boven water kwamen. Waarbij, uh, ja, waarbij toch uh, grote gevolgen uh, te zien waren. Denk aan het aftreden van verschillende bewindspersonen. Dat zijn ja. niet de mensen geweest. Maar betekent dat ook dat jij hem niet meer gelooft als hij zegt dat hij iets niet weet? Nou ja, dit, dit verhaal is natuurlijk wel heel onwaarschijnlijk. Zelfs de grootste VVD-medestanders... denken onder andere aan uh, De Telegraaf... Uh, die plaatsen inmiddels vraagtekens bij, bij dit verhaal. We hebben toevallig vandaag een hersenexpert, uh, de heer Swaap, gehoord. Die zei dat het bijna onmogelijk was om dit soort dingen niet te, vergeten. Niet te herinneren. <lacht> ja. Zeker in zo'n positie. Dus het is uh, ja, naar alle waarschijnlijkheid flauwekul. Maar, ik, uh, maar weet, hij zou uh, toch niet glashard liegen? Dat kan je toch ook bijna niet voorstellen. Um, nou ja, in de politiek uh, is het vaak zo dat ze liegen geen liegen noemen. Hè. Dan zeg ze, ik, uh, ik interpreteer de waarheid anders... of uh, ik zie dit niet op die manier. Ik zo. heb er geen herinnering aan. Ja, Die uh, heb je, je wel, wel of die heb je niet. Ja, en dat lijkt mij ook. En ik, ik denk dat het heel kwalijk is. Want je hebt, uh, wat ik net al aangaf, een hoop mensen... die in Nederland toch al weinig vertrouwen in uh, politici. En uh, als je denkt bijvoorbeeld aan de Tevendeel. waar toch uh, verschillende mensen over gestruikeld zijn... Uh, Teven zelf natuurlijk opstelde, zelfs de, zelf de, de Kamervoorzitter... Nee. Art van de Steur, uh, maar ook mevrouw Mansveld natuurlijk... in een andere context die ook het een en ander vergeten was... of uh, op een onjuiste manier de kamer in dan is het natuurlijk niet vreemd dat mensen denken... ja, er zal hier ook wel weer wat loos zijn. Ja, en jij denkt het ook. Terwijl je, daar rond, je hebt er rondgelopen, hè? Ja, ik heb daar rondgelopen. Onder en... andere in de tijd dat al deze figuren ja. natuurlijk... En jij uh... denkt ook dat ze toch regelmatig liegen? Er wordt heel veel gelogen. Ja, ja. ook Als... gewoon uh, in de Kamer door Ja, er wordt, uh, ja zeker. Er wordt heel veel ja. gelogen. Waarom vind je het zo erg? Je kan ook zeggen, het gebeurt overal. Uh, ja, liegen is natuurlijk van alle tijden en van alle plekken, helaas. Alleen uh, en natuurlijk, ik maak me dat zelf ook wel eens uh, schuldig uh, aan. Alleen het is natuurlijk wel zo dat uh, een premier een andere positie heeft. En, en dit is ook iets heel fundamenteels, want je informeert de Kamer. En de Kamer is natuurlijk eigenlijk de. Ja, de bevolking van Nederland. Ja. Mensen die mogen toch van uitgaan dat degene die het kabinet leidt en in, in ja in praktisch eigenlijk de chef is van Nederland, dat die niet liegt. Zeker niet als het gaat om zulke bedragen. We hebben het wel over meer dan een miljard. Ja. Vind je dan ook dat die eigenlijk af moet treden? Um, ja, dat, in principe zou dat natuurlijk kunnen. Ik bedoel, als je kijkt naar de, de, de mensen die gegaan zijn in het uh, verleden... om het niet of onvolledig informeren van de Kamer. Ja, normaal gesproken kan een bewindspersoon... en dat geldt ook voor een minister-president, dan uh, vertrekken. Alleen, ja, hij heeft natuurlijk een, uh, een meerderheid in de Kamer. Dus die hem steunt. Die hem steunt. Daarnaast is het een hele goede debater. En uh, ik zie uh, Teflon, Mark, uh, ook hier wel uitkomen. Ja, vanavond komen de memo worden de memo's trouwens waarschijnlijk openbaar. Morgen is er dan een debat over. <coughs> Meneer Segers, u heeft ook met de hand op U hart verklaard dat u niks wist. Van die memo's hebben we allemaal kunnen zien. Uh, heeft u daar spijt van? Nou, ik had misschien iets feitelijker kunnen, kunnen antwoorden. Uh, maar die herinnering die was adequaat. En, uh, uh, tot de dag van vandaag. En Ik vind het echt, zo'n cynische benadering van de heer Van Klaveren. Hij heeft daar zelf rondgelopen. Hij ja, weet het is een hele eerlijke benadering. Hij weet inderdaad dat vertrouwen broos is. Uh, ons werk staat er valt met vertrouwen. Uh, en daar waar dat wordt aangetast, uh, uh, aangetast, moet je heel hard werken om dat te herstellen. Maar om nu te zeggen, zonder een splinterbewijs... dat de minister-president een leugenaar is... en dat dat een bevestiging is van jouw wereldbeeld... namelijk dat er in Den Haag heel veel wordt gelogen... Uh, ik vind het buitengewoon cynisch. En je doet geen recht aan uh, heel veel politici die hier rondlopen... die allemaal met verschillende idealen... maar echt iets goeds voor die samenleving willen doen. En dat geldt ook voor de minister-president. Hij is van een andere kleur, we verschillen vaak van mening... Maar hij doet dit omdat hij echt iets goeds voor Nederland wil doen. En dan vind ik het zo categorisch iemand een leugenaar noemen. Ja, ik vind het heel kwalijk. Oké, okay, meneer uh, Verklaten. Ja, Jorgen? kijk, feit blijkt natuurlijk. En dat, dat gaf ik net ook aan. Dat we hebben gezien dat Art van de Steur Teven opstelde. Mevrouw Manselt, maar ook aan de heer Seilstra. Die zat zogenaamd bij Poetin. Die had toen een verhaal geleend. Uh, ja, het is allemaal flauwekul. Ik bedoel, ik snap best dat het niet leuk is. Alleen. Uh, feit is dat al deze mensen de Kamer verkeerd of uh, ja, op een helemaal niet geïnformeerd hebben. En dat betekent in de Tweede Kamer, dat weet u net zo goed als ik... dat dat een doodzonde is. En dus kun je zien dat als je liegt, dat dat niet onbestraft blijft. Nee, dat dus zien we nu ook. Hij, als, want de heer als, als die Rutte feiten, die had neem, in november nog aangegeven... Waren. dat er helemaal geen documenten waren. Naar zijn herinnering, hij toch, zei hij. Zijn, zijn, ja, dat bedoel ik. En die blijken er nu toch te zijn. Ja. Maar meneer Wiebes, die gaf aan dat hij helemaal niets wist van die stukken... die heeft inmiddels toegegeven dat hij het wel wist. Dus daar is dan toch sprake van leuk. Oké, meneer uw voorbeelden laten zien dat de democratie werkt, dat je als je inderdaad blijkt dat je hebt gelogen, de Kamer verkeerd hebt geïnformeerd, dat het systeem werkt. Ja, okay. Ik zeg ook niet dat het systeem niet werkt, ik zeg alleen dat er gelogen wordt. Er, kategorische... er is een heel mooi spreekwoord in Nederland: al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald. Okay, Zeker. Ja, en dat daarom... zien we ook hier. En dat zou heel mooi zijn als alles uiteindelijk boven tafel is. Ik heb nog één vraag aan u. Uw mede-onderhandelaar Schouten was wel op de hoogte, heeft ze inmiddels verklaard. Heeft ze u niks gezegd toen u verklaarde dat u niks van die memo's wist? We hebben het er niet over gehad. Nee, nee, is nee. dat niet raar? Als u met de hand nou, op weet je, uw hart verklaart? Ja, ik heb met de hand op hart verklaard uh, dat ik geen herinnering had aan de memo die daar op tafel heeft gelegen. Maar spreekwoordelijk lag wel alle informatie op tafel. Nou, dat gaan we morgen. Zeg, we gaan vanavond <kuggen> op een brief. Morgen debat. Ja. Dus dat zal ik uh, rustig uitleggen. En u heeft hoe, niet hoe tegen haar gezegd: van, had je dat niet even kunnen zeggen toen? Nee, boel, uh, natuurlijk hebben we uh, even teruggeblikt. Maar morgen ga ik daar verder uh, verantwoording over afleggen. En uh, uh, zal ik zeggen wat ik weet. Okay. En, uh, je kunt maar één ding doen. Uh, in de politiek, als je het lang wil volhouden... eerlijk blijven. Goed. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is de dag waarop een aspergeboerderij in Riethoven... werd overspoeld met asperge-liefhebbers. De boerderij won de oorkonde van de lekkerste asperge van het jaar. Geen verrassing, vinden de vaste klanten. Ze zijn al jaren gewend hier. Dus uh, ja, ik vind ze altijd goed. Ja, ze zijn lekker. Ze zijn vers. Ze zijn, uh, ze zijn gewoon... Absoluut lekker. Lekker smeuïg, uh, lekker sausje erop, heerlijk. Dit is de dag waarop de SGP officieel 100 jaar bestaat. De partij worstelde in het recente verleden nogal met de rol van vrouwen. Het eerste vrouwelijke raadslid van de SGP, Lilian Jansen in Vlissingen... begrijpt niet zo goed waar al die mannen al die tijd zo moeilijk over deden. Want uh, de SGP is opgericht in de tijd dat we een koningin hadden. Dat dan zegt: ja, geen vrouw in een regeerfunctie. Dat, uh, ik snap het eigenlijk niet. Het is eigenlijk een beetje uh, ja, ik een beetje cru... Maar... Vreemd? Het is de dag voor op de ChristenUnie en D66. Nieuw onderzoek willen naar de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland. Naar aanleiding van de lijsten die Nieuwsuur en de NRC gisteren publiceerden. Hoe onwenselijk is het als een moskee gefinancierd is door Kuwait of Qatar? Daar praten we over met moskeebestuurder Jacob van der Blom vanuit Rotterdam... die zelf subsidieaanvragen heeft gedaan in die landen. En gert Segers vanuit Den Haag. U hoorde al eerder van de ChristenUnie. Meneer van der Blom, gisteren Nieuwsuur gezien? Ja, ik heb hem gekeken. Nog verrast? Uh, nee, nee, ja. Wel een aantal dingen. Dat, uh, dat uh, Dordrecht uh, is natuurlijk vlakbij ons. Ja. Dat het voorbij kwam. Wist u maar, niet, uh, of wel, dat daar ook geld uit het buitenland naartoe gegaan was? Nee, nee. Ze hebben wel eens bij ons ingezameld, netjes bij de deur. Uh, en daar hebben ze, hebben ze vaak geholpen. Dus uh, nee, dat verraste me wel. Ja, oké. Okay. Voor welke moskee heeft u uh, geld aangevraagd? Blauwe Moskee in Amsterdam, ja. Amsterdam West. En uh, de Moskee Centrum de Middenweg in uh, Rotterdam Noord. Dus de eerste uit Kuwait en de tweede is uh, betaald vanuit Qatar. Oké, okay. en hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, de Blauwe Moskee was natuurlijk al een project wat al gestart was. Daar ben ik later bij betrokken geworden. Maar de Middenweg is echt... Vanaf de grond hebben we een idee om een moskee op te richten... voor, laten we zeggen, de gemeenschap die nog geen gemeenschap was. Ja. En, en maar, kan, maar kan je dan bellen met saudi arabië of Qatar? van Heb je er nog geld? Hoe moet ik dat concreet voor me zien? Ja, je kan bellen, maar je moet er uiteindelijk wel zelf heen. Daarvoor moet je, moet je netjes ook... En dat, dat, dat het verrast mensen hier wel eens dat je netjes eerst hier langs het ministerie van Justitie moet. Je moet langs het ministerie van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken. Je moet je vergunningen vragen daarvoor. Hè. Die moet je laten vertalen, beëdigen, stempelen. En vervolgens uh, dan, dan voldoen je aan de voorwaarden. En dan kan je daarheen en dan kan je een, een aanvraag gaan doen. Dat gaat niet stiekem, dat gaat heel openlijk. Nou, dat kan niet eens stiekem, want uh, op het moment dat ik niet mijn uh, papieren laat zien van uh, ons Nederlandse ministerie... dan uh, zeggen de mensen, sorry, dan kunnen wij je niet verder helpen. Oké. Okay. Meneer u vindt het nogal onwenselijk dat dit gebeurt. Waarom? Uh, dat hangt er vanaf. Als het uit onvrije landen komt. Met bijvoorbeeld een uh, dominantie van het salafisme. Hè, dus het, het, het wahabisme. Zoals in saudi arabië Of in Koeweit zijn er uh, banden met de moslimbroederschap. Uh, dat is een versie van de islam. Uh, met waarden die regelmatig haak staan. Op die van onze rechtsstaat. Hè. De, uh, godsdienstvrijheid. Hè, mag je in vrijheid islam verlaten. Gelijkwaardigheid van man en vrouw. Uh, dat zijn belangrijke waarden die we hoog houden. Als je dan... Uh, de deuren openzet, de rode loper uitrolt voor financiering... vanuit dat soort landen met dat soort oogmerk. Namelijk verspreiding van een versie met waarden die haaks op de onze staan... Hmm. dan kan dat potentieel bedreigend zijn. Ja, maar we zagen er de Blom, gisteren ook voorbeelden van. Ja, meneer Van der Blom heeft geld gevraagd in Koewijt en gekregen. Ja, ja. Dat, dat wilt u vanaf? Nou, dat hangt er vanaf. Dus het eerste wat je moet is transparantie. En die hebben we niet. Uh, meneer we Van weten... de Blom is er redelijk openlijk over. Ja, maar uh, bijvoorbeeld... er zijn nu eindelijk zijn er lijsten uh, openbaar. Dus die waren al die lagen ter inzage in de Kamer. Maar daar konden we niks mee. Daar, maar mocht, u kende daar ze? mochten we niks mee. Ja, maar je mag er niks mee, want het, nee. is, want het is vertrouwelijk. Ja. Uh, nu zijn ze openbaar... En blijkt dat die lijsten ook niet aan te kwaad zijn. Dat bij sommige moskeeën dat er veel meer betaald is... dan de eenmalige 88.000 dollar... zoals gisteren vermeld in Nieuwsuur. Ja. Je ziet dat er vaak predikers meegaan... die, nou ja, we zagen gisteren teksten langskomen... over uh, aanmoediging van de Muhadjidine. dus de jihadisten in Syrië... In, uh, bij, uh, onder de Palestijnen. Ja, u, u zegt het is een schimmige wereld... En, maar wilt u er echt helemaal vanaf of zegt u dat wil in sommige gevallen ervan? Allereerst af? transparantie. Soms ja. moet je via diplomatieke weg... We zeggen, jongens, dit is onwenselijk. Nou, dan willen die landen meewerken. Maar er kunnen mogelijkheden, of er kunnen situaties zijn. In Jongens, dit komt uit Saudi-Arabië. vanuit een, een, een fonds wat echt salafistisch is. En dat moeten we echt niet doen. En, en dat moeten wij de wettelijke mogelijkheid hebben om dat te pas af te snijden. Ja, meneer van der Blom, Koeweit is een onvrij land, denk ik. Nou ja, ik weet niet precies hoe dat gedefinieerd wordt. Ik weet niet dat of dat een onvrij daar een reisje land. voor is of zo. Dat, uh, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb dat nooit zo ervaren daar. In meneer Segers noemt het een onvrij land. Zeker. Ja, nou ja, voor, u, okay. voor u als moslim is het een onvrij land. U mag doen en laten wat u wilt, Tenminste binnen de kaders van islam. Nou, maar een moslim daar die zegt... Ik ben er ook zegt, in de kerk geweest. Door meneer maar, een moslim, ja, maar een moslim daar die zegt... Ik wil nu... Christen worden, die heeft daar niet ja, de vrijheid. Nee, die heb ik ook. Ja, nou ja, nou ja, dan bent die u heeft niet de, de vrijheid. Blijk, nou, nee. dan bent u misschien nog niet geweest, denk um, ik, meneer Segers. U bent van harte welkom op te ben, gaan. Ik ben in uh, de golfstaten geweest en je hebt daar niet de vrijheid om dat wat in je paspoort staat, namelijk je bent moslim, om dat te veranderen in christen. Uh, die optie kennen ze niet. Oké, okay, en dus nou, zegt meneer Segers, de, de, de geld uit die landen, uh, bijvoorbeeld richting de moslimbroederschap hier in Nederland, dat moeten we niet doen. Meneer Van de Blom, snapt u dat? Nou, op het moment dat er dingen zijn, zoals meneer Segers aangeeft, die dingen die haak staan op onze democratie. Dus ik neem aan dat je dan op een gegeven moment ook zelfs gaat praten over dingen die dus in conflict raken met, onze, met ons rechtssysteem hier. Ja, natuurlijk uh, begrijp ik dat je dat niet uh, moet toelaten hier. En dat is ook geen enkel probleem. Uh, lijkt mij, meneer Segers had in het vorige stuk een heel mooi argument uh, dat het systeem zijn werk moet doen. En dan uh, blijkt er uiteindelijk wel uh, wat de waarheid is. Uh, in de verdediging uh, richting uh, meneer Rutte. Nou, dat is in dit geval ook zo. Alleen helaas, bij de moslims is het, werkt het vaak omgekeerd. Hè? Uh, predikanten moeten van tevoren worden gestopt. Conferenties moeten van tevoren worden uh, tegengehouden. En uh, financiën moeten van tevoren al worden tegengehouden. Uh, ik zeg ook van, joh, laat het vooral ook zijn werk gaan. En ja. controleer juist aan de, aan, de, aan de achterkant in de output. Hè, de output die je in de samenleving uh, wegzet. Kijk wat daar gebeurt. Ja, en grijp Zegers, in als het moet. Is, is dat een goede werkwijze? Dat je gewoon het, het, het laat gebeuren en kijkt naar de uitkomst van uh, of, je, of je in wil grijpen? Of ja, wie? maar als dan de radicalisering heeft plaatsgevonden, dan is het echt te laat. Dus wat we weten is wat de dominante ideologie is in die landen. Wat we weten is dat dat regelmatig staat op onze vrijheid. En als het dan, bijvoorbeeld met die prediker die we gisteren zagen... die echt gewoon rechtstreeks voor steun aan jihadistische groeperingen eh, in het Midden-Oosten... dan hoef ik niet heel lang te wachten. En daar komt bij dat ik het heel scheef vind. Dus ik ben voor vrijheid, hè? dus je mag hier van alles geloven en van alles vinden... en je mag zelfs salafist in je hoofd zijn... en eh, allemaal dagdromen hebben over een kalifaat. Maar wat ik heel vreemd vind, is dat de onvrijheid in saudi arabië waar je geen kerk mag bouwen, waar je niet met een bijbel naar, naar binnen mag komen... dat wij hier de vrijheid voor saudi arabië ter beschikking stellen... Hm. terwijl andersom die vrijheid daar en niet is. Dat is niet scheef en dat moet... Dat vind ik um, onrechtvaardig. En ja, laten we in ieder geval, ook in dit geval, gelijke monniken, gelijke kamer. Meneer van de Bloem? Ja, nou ja, kijk, ik bedoel, ik, ik, ik ben nooit naar Saudi-Arabië geweest. Voor, uh, dus ik, ik kan daar moeilijk iets over zeggen. Maar, maar ik zeg, u bijvoorbeeld... het, dus, vindt u het onwenselijk dat zo'n land dan in Nederland een moskeeën financiert? Nou ja, dat is ook, kijk, ik ben het niet eens met de conclusies die meneer Segers trekken. We hebben een ander beeld. Uh, een voorbeeld was natuurlijk de, de, in de Emiraten. heb ik daar een keer ooit met iemand over gesproken. En die zei, joh, ik heb vorige maand een boeddhistische tempel geopend in, uh, in Dubai. Hij uh, zegt van ja, dat is voor ons net zoiets als, uh, als een moskee openen. Dus ik denk dat er wel wat nuance in zit. Maar, maar, maar stel, stel ik, even, meneer Van der Blom, ik probeer het iets verder te maken. Stel even dat Saudi-Arabië probeert een Salafistische moskee in Nederland van de grond te krijgen. Vindt u dat kunnen? Nou ja, dat gaat mij niet aan. Dat moeten hun weten. Ik, ik Oké, okay, daar heeft u geen bezwaar ik, tegen. Ik, ik, ik werk hier niet op dat mensen hier komen aanvragen of dat weet je wat hun willen. Ik heb hier iets voor ogen. Ik wil hier iets neerzetten. En dat heb ik gedaan. En ik ben daarheen gegaan om hun... Te verzoeken om uh, mij daarin te steunen. Nou, hebben ze geprobeerd invloed uit te oefenen op uw moskee? Nee, ik heb nog nooit iemand gehad uit het Midden-Oosten die ook maar op welke manier of het met preken, of predikanten, of personen ook... op wat voor manier dan ook invloed heeft proberen te, ja. te krijgen. Twee zegers. Ja, wat je gisteren in de uh, uh, uitzending van Nieuwshuur zo'n voorbeeld wel zag. Je hebt dat bod ook gezien in de uh, Essalam moskee in Rotterdam, de grootste moskee, waar er een lokaal bestuur was. En toen werd er uh, de geld... Waar meneer Van de Blom bij betrokken is, toch? Ja, die was ja. er uh, bij betrokken. Ik dacht ook op de loonlijst stond. Toen kwam er geld vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Toen is het lokale bestuur terzijde geschoven. En zijn de mensen vanuit het Midden-Oosten uh, ja, op die plek terechtgek nee, ik ken tot, de casus tot natuurlijk uh, vrij goed. Tot verbazing van de lokale het gelovigen. Nee, maar het, het klopt gewoon niet wat u zegt. Dit is, dit is een heel, heel ingewikkelde casus. Maar hoe u het nu stelt, is het gewoon niet. Oké, okay, dat klopt niet. Dat niet. We, we hebben nog niet. 20 seconden, meneer Segers. Wat wilt u concreet nu? U wilt transparantie, dat is duidelijk. Die, dat moet openbaar worden. Maar wat voor, wat voor wet wilt u om te voorkomen dat dit doorgaat? Ik wil een wet die de mogelijkheid geeft... om als geld uit onvrije landen komt... en wij vinden dat onwenselijk, omdat het een oogmerk heeft... waarde binnenbrengt, die haak staan op de onze... dat de regering... het het kabinet de mogelijkheid heeft om die uh, financiering te pas af te snijden. Oké, okay, meneer Van der Blom, u zult nooit voor zo'n wet stemmen, denk ik, hè? Nee, nee, nee, nee. nee. oké. Okay. Nou, die tegenstelling is in ieder geval helder. We gaan kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Ik hoop dat woensdag nieuws uur nog weer wat nieuwe reportages komt hierover. Ik zeg hartelijk dank tegen Leo Lucassen, tegen Hanna Lude... tegen Joram van Klaver en natuurlijk ook tegen Jacob van der Blom en Gertjan jan Segers. Zometeen Chris Keijnen met Bureau Buitenland... onder meer aandacht voor de Europese Commissie... die Polen en Hongarije wil straffen door de subsidiegeldkraan dicht te draaien... Half negen zijn wij er weer langs lijn en omstreken met erin het bijzondere verhaal van de Nederlandse dirigent Harmen Knossen, die een groot orkest mag dirigeren in China. Dag. NPO Radio 1.